Middernacht, het begin van donderdag 22 maart. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Lokale partijen lijken bij de gemeenteraadsverkiezingen... opnieuw meer stemmen te hebben gekregen dan de vorige keer. Van de landelijke partijen zijn de VVD en het CDA... verwikkeld in een nek-aan-nek-race. GroenLinks is de grote winnaar in Amsterdam en Utrecht... en doet het landelijk ook goed. Leider Jesse Klaver spreekt van een historische overwinning. D66 staat op verlies. In Rotterdam blijft Leefbaar de grootste... In Den Haag lijkt Groep De Mos hard voor Den Haag de overwinning op te kunnen eisen. Denk en de PVV maken in veel gemeenten hun debuut. Forum voor Democratie wint twee zetels in Amsterdam. De partij van Thierry Baudet deed alleen mee in de hoofdstad. Dan het referendum over de inlichtingenwet. Daar is de uitkomst volgens een exit poll too close to call met 49% procent voor en 48% procent tegen. De rest stemde Blanco waren ook nog wat incidenten vandaag. Zo moest de voorzitter van het stembureau op het station van Herengewaard... de deuren drie uur eerder sluiten... want de jongeren gooiden met stemkaarten en stembiljetten. En in het Overijsselse Overdinkel ging het mis. Daar waren de stembussen om negen uur niet op slot gedaan. Vrijdag wordt duidelijk of de stemmen daar wel geldig zijn. Facebookbaas Mark Zuckerberg geeft toe dat Facebook fouten heeft gemaakt... in de rel rond databedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf verzamelde Facebookgegevens van 50 miljoen mensen... en gebruikte ze voor politieke campagnes. Zuckerberg zegt dat het... Maatregelen aankondigt om het vertrouwen van gebruikers te herstellen. En in de Amerikaanse staat North Carolina is een vrouw opgepakt. nadat op internet een video was opgedoken. waarin zij haar jonge kindje een heis laat nemen van een sigaar. of iets dat daarop lijkt. Het kind is ondergebracht bij de kinderbescherming. Het weer dan nog in de loop van vannacht regen. De temperatuur ligt rond de 2 graden. Overdag wordt het in de loop van de ochtend weer droog. Het wordt dan ongeveer 8 graden. NPO Radio 1.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 Ja, en we zijn natuurlijk op allerlei plekken in het land. Onder andere in Weert, daar gaan we zo weer even heen. Want daar is een uitslag, Mark Hokker. Klopt, opkomst, eerst de eerste opkomst maar even erbij pakken. 53,9% was het vier jaar geleden en nu weer hetzelfde. Alleen in uh, absolute aantallen zijn het een paar honderd meer geweest. Dan maar de uitslag zelf. Weert lokaal is uh, verreweg de grootste partij geworden. Had 26,8% is 35,3% geworden. Van 8 naar 12 zetels. CDA, de tweede partij, 20,3% verliest, gaat naar 17,5%. Maar in zetels blijft het op 6. VVD van 5 naar 4 zetels. In percentage 17,1 naar 14,4. En dan onderaan, dus Weert. De lokale partij is erbij gekomen. Meteen met 8,9% van de stemmen. En dat zijn drie zetels. Oké, okay, dan gaan we door naar Marno in Weert. Maino. Daar is uh, sprake van een uh, bijzondere situatie. En dat heeft alles te maken met de restzetelverdeling. Sprak net Paul Horsting van de gemeente Weert. Ze hebben dat in 40 jaar nog nooit gehad. Maar dat kan zelfs lood worden. Paul Horsting legt het even uit. Ik Vertel wat er aan de hand is: een dilemma. Een dilemma. In die zin dat aangegeven wordt dat er gelijkheid is in uh, het aantal. Het gemiddelde die nodig is om een restzetel te krijgen tussen twee partijen. En dan geeft de computer aan: er moet een loting plaatsvinden. En die loting, als die zou moeten plaatsvinden... dit is allemaal nog voorlopig... vindt dan pas plaats vrijdag om 10 uur... in de zitting van het Centraal Stembureau. Lotje trekken dus. Is gewoon een lotje trekken, ja. Is dit uniek? Voor mij is het uniek. Het gaat om een zetel voor het CDA, heb ik begrepen. En voor een nieuwe partij, de Partij voor Weert, de PVW... die dan met één zetel in de raad zou komen... of die zetel gaat naar het CDA. Ja, dat klopt. Dus het is erop of eronder, dat is wel heel erg uh, spannend voor die partijen. Dat is heel erg spannend en ook heel erg licht, heel erg gevoelig. Dus daar zijn we nu heel voorzichtig mee. Je hebt ook gebeld met de softwareontwikkelaar? of het allemaal wel klopt. Ja, ja, die zegt, dit komt zeker voor en ik weet dat dit ook voorkomt. Maar in al die 40 jaren is dit voor mij de eerste keer dat ik hier... En dus betekent dat we de echte definitieve uitslag van weer pas vrijdag hebben? Dat zou maar zo kunnen dat die pas vrijdag bekend wordt gemaakt. Maar nogmaals, we hebben nog een andere apparatuur die we ook moeten gebruiken van de kiesraad. En het zou kunnen dat dan duidelijk wordt in die meer gedetailleerde berekening... dat toch duidelijk is waar die restzetel heen gaat. En dan heeft geen loting plaats. Ja, ik sta naast Jan Stroek, nummer 6 van het CDA. Het hangt er dus om dat of u komt erin, of uh, een nieuwkomer, een nieuwe partij, een lokale partij, de PVW. Ja, dat klopt. Dus uh, vanmorgen toen ik wakker werd, de oogjes open deed, toen had ik al het gevoel van dat het spannend zou worden vandaag. Maar dat het dus zo spannend zou worden, dat had ik uh, niet kunnen bevoelen. Het kan dus van één formuliertje afhangen inderdaad, het zou stem kunnen zijn. Ik kon het niet eens invoeren in de, in de computer. Monique Peters is kiezer. U bent hier naartoe gekomen omdat u um, op nummer 6 hebt gestemd van de CDA. Jan Stroek, waarom eigenlijk? Uh, u nou, kent u hem goed? Ja, ik ken hem persoonlijk. En uh, ja, ik vind het hartstikke goed wat hij uh, voor de stad uh, weer betekent. Dat gebeurt heel veel in Weert dat er met voorkeurstemmen op mensen wordt gestemd. Ons kent ons, zeggen ze dan. Klopt, inderdaad. Ja. Jan Stroek is ook prins carnaval geweest... Nou, hij is prins carnaval geweest, heel lang geleden. Maar hij is heel lang de vorst uh, van de carnavalsvereniging van Weert geweest. Ja. En nu is het dus erop of eronder en hangt het dus misschien af van een lotje trekken. Ja, ja dat is wel... Hoe is dat voor een kiezer? Nou, dat is eigenlijk wel super spannend. En zeker omdat het echt ook nog eens om de zetel voor Jan gaat. Is het kan ook echt... frustrerend zijn dat je denkt... ja, ik ben toch naar de stembus geweest... en nou dan wordt het de Hoge Hoed met een papiertje erin. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik makkelijk gedacht. Want er zijn natuurlijk heel veel stemmers geweest. Ja. Maar het is wel echt super spannend. Dat wel, ja. Ja, dan moet u nog tot vrijdag wachten. Ja, dat wordt het dus eh, nog twee hele lange of korte nachten. Met eh, weinig slaap, denk ik. En eh, veel spanning op het leven. Maar... Ik eh, persoonlijk vind het al ja? ja, wel, van... wel leuk, Zwits. Ja? Ik het leuk. Ik hou, ik hou wel van een uitdaging. Ja, ja Paul Horsting staat hier achter mij. Die staat te lachen. Want ja, jullie hebben echt ook de softwareontwikkelaar gebeld. Jullie hebben gekeken, ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Dit komt ook landelijk bijna nooit voor. De kans is eigenlijk bijna nul. Dat, ik weet de landelijke cijfers niet, maar het komt voor. En nogmaals, het is... Voor mij heel erg uniek dat ik dit ook mee mag maken. is ook een puzzel voor ons, dus die gaan we ook heel goed uh, uitzoeken. Ja. Nou, vrijdag, uh, dan hoort het CDA of de partij voor Weert meer. En uh, tot die tijd uh, blijven ze een beetje zweten in Weert. Dankjewel, uh, Marno. We gaan nog even naar Lammer de Bruin. Gebeurt er nog wat op uh, de socials? Jazeker. Een uh, fragment van AT5 wordt veel gedeeld. Zij waren bij een uitzienig dansende Thierry Baudet... die zijn uh, zetels in Amsterdam aan het vieren was. Hij uh, wil graag een speech geven op het moment dat AT5 hem wil interviewen. Maar zijn microfoon staat niet aan. En uh, dan blijkt Jerry een ware MC te zijn. Hij verzint ter plekke een rap. En ik hoop dat we die uh, hier ook even kunnen laten horen. Ja, daar komt hij. microfoon aan! Ja. Ja, hij moet nog een beetje het ritme zien te vinden... maar ik, ja, ik zie wel een nieuwe carrière voor hem. Ja, en dan allemaal leuk en aardig al die uitslagen... maar sommige kiezers krijgen het noodgedwongen helemaal niet mee. Het gaat dan om kiezers die vanuit het buitenland hebben gestemd. Correspondent Guus Valk twittert vanuit Amerika... namens alle Nederlanders in het buitenland... komt hier mijn traditionele screenshot van de uitslagenavond. En dan twittert hij een screenshot van de tv-uitzending van Nederland. Kiest een zwart scherm met daarbij de tekst... voor deze aflevering geldt een rechte beperking... Het is niet toegestaan om vanaf uw geografische locatie naar deze aflevering te kijken. Nou ja, gelukkig voor Guus en alle andere Nederlanders in de vreemde zijn wij er. Want NPO Radio 1 is overal Je kan ontvangen. ons gewoon overal horen. Wat fijn. Mark, heb jij nog uh, uitslagen? Ja. Wel aan het. een paar grote gemeenten. Den Bosch, de hoofdstad van Noord-Brabant, is uh, zojuist binnengekomen. Waar heel veel lokale partijen hebben meegedaan. In totaal waren er 17 partijen die meededen. Waarvan 7 nieuwe. En onder die nieuwe ook twee partijen die vooral niet in het... College willen maar alleen de politiek in Den Bos willen opschudden. Nou, goed nieuws voor die partijen. Ze zijn ook uh, niet in uh, de raad gekomen, want uh, te weinig stemmen gekregen. Kijken we eventjes naar de grootste partij daar: dat blijft uh, nee, dat wordt VVD. Hadden wel vijf zetels, net zoveel als vier andere partijen daar in, het, in de gemeenteraad. En hebben er ook straks 5, 12,5% van de stemmen. En hiervoor 12,4%. Lichte stijging dus. Verliezer is D66 in percentage, maar blijft ook op vijf zetels staan. Um, verder zien we dat de kleinere partijen... Mm, laten we even GroenLinks er nog bij pakken als niet kleinere partij... maar de partij die veel zetels overal pakt. Ook hier wel iets erbij gekregen van 7,3 naar 9,5. Dat betekent van 3 naar 4 zetels. Dan is Enschede binnengekomen. Dat is een interessante, want daar helden we de exitpoll poll van. Wat valt daar vooral op? In de exit poll bleek dat de PVV op drie zetels uit zou komen met de 7,1 van de stemmen. Kijken we naar wat er daadwerkelijk is gestemd... wijkt dat enorm af. 0,3 van de stemmen en niet genoeg om in de gemeenteraad te komen. Voor de PVV dus in Enschede. Dat is een enorm verschil. Enorm verschil. Waar dat vandaan komt, uh, zullen we aan Ipsos moeten vragen. Er is altijd wel een marge, maar zo'n grote marge komt volgens mij zelden voor. Van 7,1 naar 0,3. Ja. Moeten we later misschien het over hebben. Kijken we naar de grootste partij in Enschede... Is geworden burgerbelangen Enschede van 12,3 naar 15,7. D66 was de grootste, had 15,9% van de stemmen in 2014 en nu 11%. Partij van de Arbeid verliest ook van 13,5 naar 8,8% van de stemmen. En GroenLinks, 7% vier jaar geleden, nu 10,4%. VVD blijft stabiel, 11% toen, 10,8% nu. CDA, 11,9% toen, nu 10,6%. En SP verliest ook fors in Enschede van 12% naar 7,5%. Goed, dan gaan we gauw even naar Enschede toe. Want daar is Roel Pauw en die staat bij de burgemeester. Ja, burgemeester Rommel van Veldhuizen... Uh, het feest van de democratie uh, is alweer bijna afgerond. Hier in uh, Enschede in de burgerzaal wordt zo langzamer zeker de boel ook afgebroken. De laatste biertjes worden weggetikt. Uh, is er wat u betreft iets te vieren geweest vanavond? Ja, vind ik wel. Uh, vier jaar geleden zaten we op 43% opkomst. Dan zaten we echt in de kelder van uh, Nederland. Ik geloof dat Schiedam er nog net onder zat. En uh, vanavond is het uh, 50,6%. Dus uh, de democratie heeft ongeacht de uitslag gewonnen. En wat daarbij bijzonder is, er zijn toch wel een aantal dingen. Uh, sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 1970 in deze stad, ik denk in de rest van Nederland ook, altijd die opkomst zien wegzakken. En uh, het is nu uh, dus naar boven, dus dat is echt heel fijn. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. En er zijn vast uh, meerdere oorzaken, maar uh, toch een compliment naar onze lokale en regionale pers... die er heel veel tijd en werk in heeft gestoken, ook op innovatieve manieren. Uh, dus dat mag gezegd worden en dat mag ook een beetje gevierd worden. Het andere is uh, dat uh, het echt lokale verkiezingen waren. En, uh, een totaal ander beeld dan bij de landelijke verkiezingen. En feitelijk was ook opvallend uh, nou ja, dat een regeringspartij uh, uh, ook uh, gewoon uh, de grootste geworden is uh, in Enschede. Een lokale partij. Burgerbelangen Enschede. Enschede ja, uh, dus dat valt uh, ook op. En verder natuurlijk wel een beetje de, de continuïteit. We krijgen uh, weer meer partijen in uh, de Raad. Dus uh, het feest van de coalitievorming zal minstens even groot worden... als het feest van de democratie. Zit er iets van de ironie bij, de feest van, het feest van de coalitievorming? Nou, het wordt uh, absoluut natuurlijk uh, lastig. Je kunt alle kanten op. Uh, dat is een voordeel. Uh, maar je zult zien uh, dat je weer een brede coalitie... uit veel partijen nodig zult hebben... En dat is zonder enige vorm van ironie eh, niet gemakkelijker, maar vaak moeilijker. Maar het, het kan ook heel makkelijk zijn natuurlijk, hè? want als je even snel uh, rekent... dan zou dezelfde samenstelling uh, gewoon vier jaar verder kunnen. Ja, dat kan. Uh, en uh, dat is nu echt allemaal aan de partij die het grootste is... en uh, uh, engenschede om het uh, gesprek daarover uh, in een vorm te gieten... waar iedereen zich ook weer thuis uh, bij voelt en waar... Uh, de nieuwe coalitie uit mag rollen. Bent u blij met de nieuwkomers, PVV en DENK? Nou ja, de democratie heeft zijn werk uh, uh, gedaan. En het is natuurlijk ook zo, en daar ben ik ook wel heel benieuwd naar... dat met de PVV en DENK uh, geluid tegenover elkaar in de raad komt staan... wat ook in de stad zit. Dus in die zin doet de democratie het ook weer. En in die raadzaal zal het dus ook relevanter worden... Uh, hoe daar met elkaar gesproken worden. En, uh, het zal meer geknetteren misschien. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben uh, zelf wel uh, de burgemeester die uh, erg is van het zo met elkaar praten... dat iedereen ook aan die democratie mee durft te doen. Dat je niet uit gewapend beton hoeft te zijn en uh, met... Uh, uh, Kunststof voorzien, dat alles van je afglijdt, maar gewoon dat je een mens kunt zijn, dat je kwetsbaar kunt zijn um, en dat er ook naar je geluisterd wordt als je niet zo verbaal begaafd bent en ook niet zo'n harde toon hebt. Um, hey, maar kan het uh, politieke spel hier in Enschede wel een beetje peper gebruiken? Dat het iets spannender wordt? Misschien vinden de mensen dat ook wel leuk. Ja, dat is een hele subjectieve uh, vraag. Um, dus mijn eigen opvatting is eh, dat het toch echt uiteindelijk om de inhoud gaat. En niet eh, om de vorm. Maar dat de vorm waarmee je met elkaar praat natuurlijk wel heel regelmatig de inhoud inkleurt. En eh, nou ja, ik ben eh, ervoor dat je met zoveel mogelijk mensen zo vroeg mogelijk daar goed over kunt spreken. We gaan het zien. En wij gaan gelijk door naar Jeroen Gerrie Jager in Rotterdam bij, hoop ik, Eertmans. Ja, zeker. Uh, ik loop ondertussen mee, want hij moet optreden in een debat van uh, Rijnmond. Ja. Meneer Eerdmans, uh, wat voor een uitslag is dit voor uh, Leepa Rotterdam? Uh, dit is een hele goede uitslag. En uh, eigenlijk, we zijn gigantisch blij dat het zo, uh, zo is gelopen. We... Bedoelt u te zeggen dat u de schade heeft weten te beperken? Want u heeft gewoon zetels verloren. Ja, zeker. wij, wij, zijn, uh, wij hebben drie zetels verloren. Maar we hebben er ook iets voor teruggekregen, namelijk nou met afstand de grootste worden. Dus dan kan je toch van een overwinning spreken. Uh, Dat de kan, uh, denk ik, worden voortgezet uh, met de lijn die we al hebben inge-, inge-, ingezet in Rotterdam de afgelopen jaren. Dat is door de kiezer ook beloond. Ik zie het als een beloning. We hebben een zware concurrentie gehad met een PVV die ons even zou platwalzen uh, zou, uh, En de oudere partij die natuurlijk ook uh, zo, uh, nu twee zetels haalt. Maar je kunt niet door met dezelfde coalitie. Je nee, zegt, eigenlijk... je wilt de lijn doorzetten van de afgelopen jaren. Maar je Hij kunt niet die lijn niet doorzetten. opgaande lijn van de stad... En niet uh, dat we met een half been in Ankara gaan staan. Dat is niet wat deze stad nodig heeft. En uh, nou, dat gaat ook niet gebeuren. Even kijken, want de deur gaat nu open. U moet dat ja. debat binnen. Kunnen wij ondertussen gewoon doorpraten? Dat zou ja, heel fijn zijn. Dat kan. We lopen even dus hier een studio binnen van Rijnmond. Dan moeten we wat zachter praten. Nee, ik word tegengehouden. Ik mag niet mee naar binnen. Dus ik wens u veel succes met het debat. Dankjewel. Gaan we doen gaan wij ondertussen verder praten met uh, Kim Putters en Ksanne uh, uh, van der Wulp, die weer is aangeschoven. Ja, ik ben er weer. Ja, we zaten nog even over Enschede uh, te praten, maar daar komen we nog niet helemaal uit hoe het daar nou precies zit. Nou ja, het blijft natuurlijk opvallend uh, dat de poll liet zien dat de PVV drie zetels had en de uitslag nu dat de PVV de nul heeft. Uh, dat, uh, ja, dat zal, je moet in ieder geval zeggen dat het enige reden geeft de pol uh, te wantrouwen misschien. Ja. Ja, en de burgemeester was daarover dan nog niet ingelicht. He? Want, nee, die hadden, want die jij had het... constateerde dat terecht. Die had het over een ja. coalitie. Ja, en die had het over een verdeelde raad... waarin de PVV en DENK hun toetreden namen. Dus ja. dat, uh, dat moeten we nog even in de gaten houden. Om het ja. gaat in NSGd Goed. Uh, Kim Putters, kunt u wel iets algemeens zeggen over deze avond? Wat valt u op? Ja, ja wat, wat opvalt vind ik toch wel toch in de allereerste plaats... de opkomst is iets hoger, maar ja, nog steeds eh, rondom die 50%. Dus dat is toch eigenlijk heel weinig eh, in een democratie... dat er toch maar de helft van de kiezers opkomt dagen. Maar goed, ietsje beter. Iets anders is dat het, het landschap is niet alleen gefragmenteerd... maar ook wel sterker gepolariseerd. Je ziet toch dat de, de uitersten, dat die groeien, ook in, in, in, eigenlijk in achterbannen. Dus wat wij bijvoorbeeld in onze onderzoeken zien... is dat uh, GroenLinks en D66-stemmers doorgaans wat optimistischer... naar de samenleving en naar de toekomst kijken. Uh, eigenlijk ook alle kansen van de wereld vaak zien. En dat juist achterbannen van bijvoorbeeld PVV, uh, 50PLUS... Uh, denk dat die wat zorgelijker zijn en dat nee. die ook wat meer de problemen zien. En nou, beide vlag zie je eigenlijk wel sterker worden en soms gefragmenteerder... maar ze komen in alle gemeenteraden terug. Dus dat gesprek dat gaat overal plaatsvinden. van nee. Wat is de toekomst van onze gemeente? En ja, Zien we vooral de kansen of zien we vooral de problemen? Is dat een gesprek tussen de optimisten en de pessimisten? Ja, een beetje wel. En je kunt natuurlijk... Ja, het glas is half vol en half leeg. Uh, maar ik denk dat dit wel... Dit, dit is de toonzetting die de collegeonderhandelingen gaat bepalen. Ga je college vormen met een perspectief van... wat zijn nou de, de problemen en is het allemaal pessimistisch? Of ga je ook om de tafel zitten zeggen, wacht, we pakken de kansen van de regionale economie, we pakken de kansen die er in onze gezondheidszorg is. Die twee perspectieven, die zullen allebei aan tafel zitten, denk ik. ik en de nee. vraag eens even of, of men al een brug bouwt. Ik wou net zeggen, want hoe bouw je een brug tussen optimisme en pessimisme? Ah, ik denk, wat ik vanavond voorbij hoor komen, is nog weinig brug bouwen, als ik heel eerlijk mag zijn. Dus dat wat is ook... hoort u dan? Nou, ik hoor heel, nog steeds heel veel tegenover elkaar staan. Dus ik mm. hoor ook met name, uh, nou ja, we hebben het denk en leefbaar horen zeggen tegen elkaar, nou die willen niet met elkaar, dat zeiden ze ook al in de campagne. Ik heb ook nog steeds niet vanaf de linkerkant... dus bijvoorbeeld D66 of GroenLinks... echt een, een, een hand horen naar uitsteken... Ringen, nee? naar die rechterkant van, de, van maar die, de flanken. Maar die optimistische kant dus, is toch ook veel maar dat groter? Morgen, ja, nou... In, in, in, in een aantal van de steden wel. Maar ik ben nog wel heel erg benieuwd als we straks het totaalbeeld zien. Want ja, je nou. ziet toch ook een scheidslijn... zien we al vrij lang. Ook tussen... Uh, zeg maar de regio, het platteland en mm -hmm. de steden. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat... uiteindelijk uitpakt. Maar... Uh, het houdt elkaar eigenlijk een beetje in evenwicht. Okay. Um, kijk, als je naar de, de landbouw. Als de politiek kijkt, dan is het wel zo dat de achterbannen... van uh, partijen die nu in de regering zitten... overwegend wat optimistischer en positiever zijn. Maar ze hebben maar één zetel meerderheid in de ja, Tweede Kamer. Ja. Dus het houdt elkaar redelijk in evenwicht. Ja. We gaan even naar Marco, want die heeft een aantal nieuwe uitslagen. Ja, onder uh, wie ook Tilburg. Daar is uh, ook uh, alles afgerond qua tellen. 214.000 inwoners, zesde stad van Nederland. Opkomst was daar 45,3 procent. Niet heel hoog dus grootste partij daar is geworden Lijst Smolders. Lokale partij van 11% naar 20%. D66 is van 18% naar 17% gegaan. Blijft daarmee wel op 9 zetels staan waarschijnlijk. En kijken we naar de PvdA van 9% naar 4,7%. Verlies dus voor die partij. GroenLinks klimt wel weer van 8,8 naar 12,4%. Er zijn nog een aantal lokale partijen die daar zetels pakken. En ook lokale partijen die verdwijnen. Zoals de Verenigde Seniorenpartij in Tilburg. Verdwijnt uiteraard. En ook. OPA, Dus de afkorting dan verdwijnt ook daar uit de raad. Kijken we nog even naar Venlo. Uh, dat is nog interessant omdat Geert Wilders daar vandaan komt. De PVV ging daar voor het eerst meedoen en heeft 9,7% van de stemmen gekregen. Maar er was nog een nieuwkomer in Venlo. Eén lokaal, een lokale partij dus. Die kreeg in één klap 17,8% van de stemmen. En is daar de grootste partij geworden in Venlo. Verder uh, de VVD ook groot. 18,6, nu 14,5. Wel dus een verlies. En het CDA is stabiel gebleven op 17,5%. Dan hebben we er nog eentje van de grote steden, Haarlem. Die nog even erbij pakken. Daar is GroenLinks de grootste partij geworden. Was de vierde partij met 11,2% vier jaar geleden. Nu 19,5%. De grootste partij was D66, Maar van goud naar zilver, nee, ook dat niet. Het wordt uh, brons, D66, 12,2 procent. De Partij van de Arbeid is van 14,2 naar 13,2 gegaan. En dat is dan weer zilver. Ja, die lokale partijen, dat blijft toch interessant? Ja. Het zijn echt, um, um, ze zijn de grootste, moeten we, ja. dat moeten we constateren, ook ja, deze en, weer. Ja, en dat, dat is natuurlijk al vrij lang zo. Dus ja. we, we lijken er iedere keer verbaasd over te zijn. Maar het is, het echt, is een feit. Ik zeg, ik zeg het <laughs> nog een keer, het is de meest stabiele factor in onze politiek, de lokale partij. Okay. Matthijs van der Wiel, sorry uh, Thijs. Nee, nee ik wil zeggen dat we dan Amsterdam. Van de Wiel Amsterdam. Ja, in Amsterdam. Dan wilden we wilden hetzelfde zeggen. Ja, in Amsterdam, waar vier jaar geleden de Partij van de Arbeid werd uh, ontroond. Nadat die partij eigenlijk altijd almachtig was door D66. Dat was toen de grootste partij. Ging natuurlijk in het college. En uh, wat gebeurt er vier jaar later, Renier van dans kleinstrekker? U keldert van de 14 zetels die u had na 8, volgens de tellingen die we nu hebben. Dat is dan heel ondankbaar als je verantwoordelijkheid neemt. Nou, het is nog steeds een van de beste uitslagen die we ooit in Amsterdam genomen hebben. Maar je moet wel zo uh, uh, reëel zijn. GroenLinks heeft gewonnen en daar uh, moet je ze ook uh, oh, enorm al. voor. Luister heel even, want ja. burgemeester van Aertsen gaat hier staan. Dus loop eventjes mee. Terwijl dat gebeurt gaat de burgemeester op de trap staan. Als u even meeloopt meneer Van Dantzig om uh, de uitslag te melden. Uh, dit is dan de, de definitieve uitslag denk ik. Als de burgemeester dat, uh, gaat zeggen. Ik wil eerlijk zeggen dat ik uh, dat uh, nog niet weet. Maar dan ga Laten ik je, even je zo ik je ja. een reactie geven. Al geïnteresseerd zijn in de Amsterdamse politiek. En dat zijn we, zoals we hier bijeen zijn, allemaal. Het doorgeven van de stemmen stoppen we nu. Het tellen gaat heel traag. Dat heb ik aan een aantal van u al kunnen uitleggen. Het zijn drie verkiezingen die vandaag geteld moeten worden. Uit... Zo krijgen we uitleg waarom het zo lang duurt... voordat Amsterdam zijn definitieve uitslag doorgeeft... ...zijn een paar gegevens. In de eerste plaats wat ik u ga geven... Uh, ...rust op 385 van de stembureaus in Amsterdam. De opkomst is ongeveer 50 uh, procent. Um, en als u naar de... Misschien is het goed om... ...dan heeft u met één het beeld. Dan hoef ik het niet allemaal... Ik, dat, deed ik, ...dat deed ik elders wel... Uh, gaf ik al die, al die cijfers waar u heeft hier. Amsterdam heeft dat echt veel beter voor elkaar. Dus hier heeft u het hele beeld. Ja, En dan gaat hij ze niet opnoemen. De zetels, de hele zetelverdeling. Maar er komt een plaatje in het scherm waar het precies te zien is. U moet even kijken. U staat op acht. Ja, zeker. Maar ik vind het ook wel belangrijk wat de burgemeester er op dit moment over zegt. Ja. Er is niks veranderd. hè? U bent dus gedaald. Van 14 naar 8. En mijn vraag was: hoe ondankbaar is het dan als je die verantwoordelijkheid okay, neemt? Ik beloof dat ik echt dat ik u. We zijn nu live. We zijn nu live. Dat is hartstikke goed. We ja. laten het even doorlopen. Ja, precies. Loopt u even mee? Dat je dan die verantwoordelijkheid neemt. En dat je dan zo wordt afgestraft door de kiezer. Nou, kijk, het is natuurlijk zo uh, dat we op de op één na beste uitslag uh, ooit waarschijnlijk gaan halen van D66. in ieder geval een van de beste. Je kunt hier toch niet tevreden mee zijn? Nou, Ik denk dat je, dat je daar, denk dat je daar uiteindelijk uh, heel tevreden mee moet zijn. Het is wel natuurlijk zo, je zit in een coalitie. Landelijk, ook hier. En uh, we weten gewoon uh, dat kiezers dat niet altijd belonen. Dat is ook precies al... mijn vraag, want de SP zelfde verhaal ook verloren. Alleen de VVD, de derde partner, die is gelijk gebleven. Nee, en ik vind vooral dat GroenLinks... Zijn de kiezers dan ondankbaar? Ik vind vooral dat GroenLinks een heel groot compliment verdient. Die hebben echt een hele goede campagne gevoerd met Rutte Groot-Wassink aan het hoofd. Dat heeft hij volgens mij keurig gedaan. Dat is iets... Maar wat heeft u nou verkeerd gedaan de afgelopen vier jaar... dat na die monsterzegen in 2014 u nu wordt afgestraft? Kijk, de perfecte campagne bestaat niet. Dus we zullen ook... Het gaat niet om de campagne, het gaat om wat je gepresteerd heeft, de resultaten. Zeggen, we zullen volgende week met elkaar bij elkaar komen. Dan kijken we natuurlijk in de spiegel, hadden we ook gedaan overigens, als we dik hadden gewonnen. Wat ik belangrijk vind, is dat D66 een partij is die altijd verantwoordelijkheid neemt. Die altijd wil samenwerken. Ook als we weten dat dat soms moeilijk is. En dat is iets waarvoor ik sta, want ik ben uiteindelijk wel de politiek ingegaan... om mijn idealen te realiseren. En uh, dat uh, hebben we de afgelopen vier jaar gedaan. En ik hoop dat ook straks weer uh, in een stadsbestuur te doen. Ja. Past wel bescheiden... Je ziet nog wel een plek voor uw partij. Zeker, maar dan past wel bescheidenheid. Hè? Want GroenLinks heeft gewonnen en dat betekent... Uh in deze gemeente dat GroenLinks initiatief heeft. Uh, dus uh, wij zullen met uh, de heer groot het gesprek aangaan over onze Syriane. en dan Dat is hopen de we... lijsttrekker van uh, GroenLinks. Dat is de lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam. En dan hopen we er uh, samen uit te komen. Omdat deze 66 een partij is die altijd wil samenwerken. Ik kijk nog even naar het plaatje... wat de burgemeester van Aertsen net tevoorschijn toverde op het grote scherm. En dan zien we in ieder geval dat de grootste verandering eigenlijk... met de eerste exit poll van begin van de avond... is dus die derde zetel voor Forum voor Democratie... Maar daar wilde u niet mee samenwerken? Nee, kijk, we hebben al een heel vroeg stadium gezegd... dat uh, Forum voor Democratie echt dingen zegt waar ik, waar ik misselijk van word... over een rassenobsessie, over onderscheid maken... op seks, religie, afkomst, dat zijn... Uh, dat dat gehoor... wordt hem dus niet. Ja, en verder wat het wordt, GroenLinks uh, is aan zetten. Die moeten nu gaan formuleren. Zo is het precies. Die moeten nu al wachten. Uh, nou, wij gaan uh, met GroenLinks het gesprek erover aan. Het liefst zo snel mogelijk. Dankjewel, Renier van Antje van uh, D66. Matthijs, mag ik jou nog wat vragen? Jazeker. Hoorden wij de burgemeester nou zeggen dat het, stemmen, het tellen van de stemmen wordt gestopt... Nee, nee. Het doorgeven van tussenstanden. Nee, ze gaan, ze gaan door met, met tellen. Als ik het goed verstaan heb. Want ik was ondertussen zo'n Ja. proberen dat gesprek met dat de weet meer je van goed. deze 66s ja. te voeren. Dus dat, dat is even proberen te multitasken. Maar zoals ik het begrepen heb van de burgemeester, is dat, dat hij niet meer die trap afkomt om tussenstanden te geven. Maar ik mag toch aannemen dat die tellers, die vrijwilligers en die betaalde uitzendkrachten in die stemlokalen wil doorgaan met stemmen. Maar ik zal het nog even navragen. Dus straks gewoon een einduitslag later deze avond. Precies, of morgen. Nacht. Ja, of morgen, dan kunnen ze nog morgen doorgaan. Dat zou ook nog kunnen, ja? dat ze stoppen voor nu. Maar... Heb jij nog uitslagen, Mark? Uh, Os is zojuist binnengekomen. Um, daar is de SP de grootste partij geworden. Uh, de Marijnse stad, kunnen we wel zeggen. 24,8 procent vier jaar geleden. Nu 26,8 procent. Dat is iets meer dan een lokale partij daar voor de gemeenschap. Zij komen uit op 26,4 procent. Dat was 27,8. En dan gaan we gauw naar uh, Os, naar Reinhard Meijer. Ja, komt dat uh, even goed uit. We hoorden het net al. De grootste uh, partij geworden hier in Os. Ik sta hier met de uh, lijsttrekker marie therese Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Nou zei ik net tegen u van... Uh... Sorry dat u even op mij moet wachten hoor, maar wat zei u toen? Nou, ik zei ik kom hier even tot rust, want het is hier natuurlijk heel hectisch... en het is gewoon een enorm feest hier, want we zijn erg blij dat wij de grootste zijn geworden in Os. Ja, dat is een gekke huis in de zaal, hè. had u ja. dit zien aankomen? Nou, ik hoopte het. Ze hebben er wel aanzien komen van als we de grootste worden dan vieren we feest. En het is gewoon zo geworden, de kiezer heeft uh, goed gekozen en we zijn er ontzettend blij mee. Is dit uw verdienste, of de verdienste van de partij hier... of ook wel een klein beetje van Lilian Marijnse, het nieuwe gezicht landelijk van de SP? Ik denk en uh, De SP heeft in ons natuurlijk een hele geschiedenis. We hebben hier uh, een naam gemaakt, We zijn hier begonnen. En we hebben nu de laatste jaren laten zien in de oppositie... dat wij ergens voor staan en dat we iets willen. En natuurlijk heeft haar meegewerkt, het, uh, het Lilian-effect... zoals iedereen het noemt. En Lilian is ook gewoon met mij samen de straat op geweest... de huizen aangebeld, campagne meegevoerd. Dus zij heeft ook hier als gewone osse na laten zien dat zij voor de osse sp er ook is. Nu hebben jullie landelijk een forse tik gehad. Um, ja. Maakt dit dan uw avond helemaal goed? Zou dat u verder een zorg zijn? Nee, dat vind ik wel heel jammer. En moeten we moeten natuurlijk heel goed gaan analyseren hoe dat kan en hoe dat is gekomen. Maar van de andere kant maakt het natuurlijk wel, is het gewoon voor ons... Uh, ja, een fantastische score. En zijn we daar uh, ontzettend blij mee. Ja, want u bent dus de gevierde vrouw. Ik uh, keek net al even in de zaal. Het was moeilijk u, u te bereiken, want iedereen wil u omhelzen, knuffelen. Dat gaat nog wel even door zo, hè? Dit gaan we nog even heel goed vieren en neerzetten. En, uh, maar we moeten morgen fris zijn, want we gaan morgen meteen uh, de formatie uh, kijken hoe we aan de, aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten... om te zorgen dat wij in ons weer het SP-gezicht laten zien. Met andere woorden, niet te veel champagne en andere drankjes vanavond... want uh, vanavond, morgenochtend weer fris en fruitig, hard aan de slag. Ja, we gaan morgen weer we gaan morgen de fractie bij elkaar roepen. Uh, we, gaan kijken of, uh, we gaan onze uh, informateur benoemen. En uh, we gaan kijken hoe we snel aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten. Nou, toch maar die zaal in. Dankjewel voor Een lekker drankje. Dat gaan we zeker doen. Gefeliciteerd, dank u wel. Dank Proost, gaat ze. Wij gaan nog eventjes terug naar het referendum, Tanne uh, van der Wilp. Want wie we nog niet gehoord hebben tot nu is Kasja Olongren. Ja. zou ze nog komen, denk je? De minister die erover gaat, ja. die heeft uh, zojuist laten weten... dat ze vanavond niet meer gaat reageren op de uitslag. Want uh, ze noemt het too close to call. Dat is het natuurlijk ook. We hebben al een tijdje geen we nieuwe hoor, informatie over... Nee het tellen van die referendumstemmen gehoord. Um, dus morgen pas reageren, dan is er uh, mogelijk iets meer te zeggen, zegt zij. Um, dat referendum blijft overigens wel uh, een, uh, een dingetje binnen D66. Want ik hoorde eerder op tafel de, de lijsttrekker in Weert heel duidelijk zeggen... Dit is niet uit te leggen wat mijn partij hierover heeft uh, gedaan. Ze heeft er gedaan. echt last van gehad, hè? Vertelde ja. ze. Ja, ja, ja, ik heb wel vaker in de afgelopen weken ben ik D66 lijsttrekkers tegengekomen die daar eigenlijk niet over wilden praten, die dat niet een issue vonden en dat je zegt: ja, soms heb je een voordeel van wat Den Haag doet en soms heb je er een nadeel van. Maar we hoorden eerder op de avond dat D66ers via een appje werden opgeroepen vooral ja. niet te verdrietig uh, te zijn. Uh, deze mevrouw had het appje niet ontvangen. Uh, die, die ging helemaal ja. los op de lijn van de ja. partijleiding uh, rond het referendum. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor, uh, voor D66. Nog even andere dingen die wel interessant zijn om te noemen. In Den Haag is, uh, wordt, er nog, uh, wordt er nog geteld natuurlijk. Maar Groep de Mos, uh, lokale partij van de oud-PVV'er... lijkt daar de grootste te worden. Dat ja. is toch voor een stad als Den Haag... Echt een uh, hele opmerkelijke ontwikkeling en uh, goed gedaan van de Mos. Uh, net zoals in Tilburg waar Hans Smolders, hoorden we, zojuist uh, uh, de grootste is. Dat de oud-chauffeur van uh, ja. Pim Fortuyn. Ja. Gesteund door Thierry Baudet in oh. deze campagne okay. meerdere keren. Met een bezoek vereerd. En verder lees ik nog, dat uh, dat komt bij het parol vandaan... dat ze in Amsterdam al een informateur uh, hebben aangewezen. Dus dat GroenLinks Maarten, Maarten van Poelgeest, Sorry. de oudwethouder, naar voren schuift. Dat schijnt de lijnstrekker Rutger Grootwassing tegen het de barol. Het spel begint gelijk. <laughs> ja. Ja. Ik, ik zou daar in Amsterdam de achterkamertjes in de gaten houden, <laughs> op het stadhuis. <laughs> Wij gaan naar het Bulletin, het NOS-journaal. Yuri Stubiniski. NPO Radio 1. Lokale partijen hebben landelijk tot nu toe de meeste zetels gekregen. GroenLinks haalt ook veel meer zetels vergeleken met vier jaar geleden. De partij lijkt de grootste te worden in Amsterdam en Utrecht. Ook de VVD stijgt landelijk iets. Denk en PVV zien we voor het eerst terug in een aantal gemeenteraden. D66, SP en PVDA doen het minder goed. In Rotterdam blijft Leefbaar de grootste... En in Den Haag lijkt groep De Mos van oud-PVV-kamerlid Richard De Mos de grootste te worden. Zijn partij zou kunnen rekenen op negen zetels. Dat is een verdriedubbeling. Veel gemeenten in het noorden van Nederland hebben tegen de inlichtingenwet gestemd. Blijkt uit de eerste uitslagen. Daaronder zijn grote steden als Groningen en Leeuwarden. Volgens de Exit Poll is de landelijke uitslag van het referendum nog too close to call. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy wordt formeel beschuldigd... van corruptie, melden Franse media. Hij zou voor zijn verkiezingscampagne in 2007 miljoenen euro's hebben aangenomen... van de Libische dictator Muammar Gaddafi. En door paniek zijn ongeveer tien mensen lichtgewond geraakt... in het Noord-Hollandse Schagen. In een discotheek werd iemand onwel. Daarop brak paniek uit en raakte mensen in de verdrukking. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. De uitslagen. Oh ja, het raadsel Enschede. Het raadsel Enschede is opgelost. Mark Hokker. Want was het niet zo dat in de exit poll de PVV uit zou komen op drie zetels in Enschede? Toen kwam de echte uitslag via het ANP tot ons en tot mij in dit geval. En daar stond dat er maar 0,3% van de mensen een stem had uitgebracht op de PVV... en dat de PVV niet in de gemeenteraad komt. Er is nu een aanpassing geweest. Ergens is het iets misgegaan in de communicatie naar het ANP toe of door het ANP naar ons toe... De werkelijkheid 6,7% van de stemgerechtigden daar heeft gestemd op de Partij voor de Vrijheid. En met drie zetels komt de PVV in de gemeenteraad van Enschede. Van Denk wordt er dan weer iets aangepast. Daar meld ik eerder drie. Dat wordt één zetel 3,6% van de stemmen. Laten we nog even teruggaan naar Amsterdam. GroenLinks heeft waarschijnlijk goede zaken gedaan in de hoofdstad. De partij wordt volgens de exitpol de grootste. Verslaggever Wilco Boom praat met de Amsterdamse lijsttrekker van GroenLinks. Rutger Grootwassink, de leider van GroenLinks in Amsterdam. Het moet een topdag zijn. Ja, het is een hele leuke fijne dag. En als dit inderdaad de uitslag is, en dat moeten we natuurlijk allemaal nog maar zien... dan zou dat fantastisch zijn, ja. Waar is dit resultaat aan te danken? Dit is het resultaat van heel hard werken door GroenLinks'ers in heel het land. Of we nou in Den Haag of in Amsterdam zijn... wij werken met een gedeeld ideaal en een gedeelde boodschap. En ik denk dat we dat heel consequent gedaan hebben. En ik denk... Dat de, uh, kiezen kiezersstad zeer waarderen. Maar GroenLinks zat de afgelopen jaren ook in veel gemeenten in de oppositie. Ja. Is het ook niet zo dat dit succes daaraan te danken is? Hè? De, u, uw partij droeg geen verantwoordelijkheid. Kon dus ook nergens op worden afgerekend? Nee, dat geloof ik niet. We hebben in deze stad heel vaak verantwoordelijkheid gedragen. En ja, we hebben kaartoppositie oppositie gevoerd. Uh, dat was ook hard nodig. En ik denk dat dat mensen ook aangesproken heeft. En wij uh, zijn meer dan bereid om juist deze stad te veranderen. Omdat het echt eerlijker, groener en socialer moet. En wij zullen daar vanaf morgen aan gaan werken. En u moet nu het voortouw nemen, want GroenLinks is de grootste partij. Uh, met uh, D66, met de Partij van de Arbeid. U uh, heeft ze voor het uitkiezen. En er zijn heel veel mogelijkheden. We moeten even kijken wat optelt tot 24. Hè? En daar is een uitslag natuurlijk echt wel voor nodig. Maar volgens mij als dit de uitslag wordt... dan betekent dat dat wij morgen uh, gelijk gesprekken gaan organiseren... met andere partijen om te kijken waar... En welke andere partijen? Nee, maar dan nodig je, is ook een beetje gebruik... alle partijen uit om te horen waar dan voorkeuren liggen. Uh, en dan ga je wat mij betreft uh, uh, na het weekend gewoon aan de slag. Over voorkeuren gesproken. Amsterdam moet ook nog een nieuwe burgemeester. Die wordt door de gemeenteraad gekozen. Femke Halsema... Ze wordt vaak genoemd voor Amsterdam. Ik weet niet of ze dat wil. Ik uh, heb er wel eens gesproken, maar het is niet dat ik nou haar uh, regelmatig zie. Ofzo. Ik hoop heel erg dat er GroenLinksers reageren. Dat hoop ik zeer. Ik hoop dat GroenLinksers gaan solliciteren. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Oh, ik denk dat uh, uh, je ook ziet dat Amsterdam een GroenLinks-stad is. En er hoort dan misschien ook wel een GroenLinks-burgemeester bij. Is het de winst van GroenLinks... Um, heeft dat niet ook een, voor links een verdrietig kantje... in die zin dat de Partij van de Arbeid en de SP... overal waar GroenLinks heeft gewonnen, fors heeft verloren? Nee, maar uh, geen misverstand. Ik had graag gezien dat mijn linkse broeders uh, ook gegroeid waren. Ja, dat is geen geheim, lijkt me. Maar je ziet in heel veel gemeenten dat waar GroenLinks won... SP en PvdA echt flink achteruit oh, zijn. Ja, Nee, maar dat zal... Nee, maar uh, nogmaals, ik had het heel graag gezien... Uh, dat ook deze stad uh, een overweldigende linkse meerderheid had gehad... laat daar geen misverstand over bestaan. Dit is, geen, dit is geen stap naar links geweest in Amsterdam? Nee, maar ook duidelijk geen stap naar rechts. Omdat als je links optelt... Uh, we ongeveer op hetzelfde aantal zitten als dat we nu hadden. Dus uh, je kunt dat op verschillende manieren uitleggen. In elk geval voor GroenLinks groot feest. Ja, en als dit de uitslag is... betekent het dat wij deze stad gaan veranderen. En dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Want politiek is natuurlijk... Belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het realiseren van je idealen. En wat mij betreft, als dit de uitslag is, beginnen we daar morgen mee. Ik veel plezier vanavond nog even. Dankjewel. Niets is nog zeker, maar het lijkt er toch heel sterk op dat de ChristenUnie een prima resultaat haalt. Als andere in praat met partijleider Geert Jan Segers. Ja, fantastisch resultaat. Uh, Ervaart u dat ook zo, meneer Segers? Ja, want wij wisten dat we vier jaar geleden het beste resultaat tot nu toe hadden behaald. En we zien dat we in, en in percentage en in stemmenaantal, zoals het er nu naar uitziet... dat we daar nog overheen gaan. En dat is wel heel bijzonder, ja. Ja, heeft hij daar uh, een verklaring voor? Want het is inderdaad een heel stabiel beeld wat uw partij ja. laat zien... terwijl je bij heel veel partijen enorme schommelingen ziet, zowel omhoog als naar beneden. Ja, dat lijkt alsof het heel stabiel is, maar dat is wel heel hard werken. Dus dat is veel campagnevoeren. Je ziet ook echt lokale effecten. Je ziet dus daar waar het goed is gegaan. Soms een hele goede lijsttrekker is dat je het ook echt beter doet. Uh, soms staan we lokaal onder druk. Soms missen we een zetel vanwege het, uh, het niet meer mogen aangaan van een lijstverbinding. Met de SGP vaak. Uh, dus dat beeld is een beetje wisselend. Maar het is gewoon heel hard werken. En dat hebben we gedaan. En dat blijven we doen. Uh, en we moeten dat vertrouwen zien vast te houden. Laten we nog even naar Amsterdam gaan. Ja. Daar is het vandaag veel over gegaan. U ja. zegt meteen enthousiast van ja, laten we het daarover ja. hebben. Want u kleunt daar vaak net naast een zetel. En maar vandaag lijkt het erop... Ja, het is wel de grootste cliffhanger van, de, van deze... Gemeenteraadsverkiezing, omdat wij een nacht lang in onzekerheid moeten uh, blijven. Zoals het er nu naar uitziet, 79% van de stemmen geteld, hebben we een zetel. Maar ja, er moeten nog uh, ruim 20% worden geteld. Dus dit is nog heel spannend. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, zouden we dan eigenlijk echt die zetel in Amsterdam hebben. Dat zou fantastisch zijn. Want uh, vorige keer waren er 170 stemmen tekort. Ja. Dus het was echt heel nip. Wat is de reden dat het nu dan wellicht wel gaat lukken? Is daar een logische verklaring voor? We kwamen 120%. 62 tekort dus dat was zo zuur. Uh, we hebben een ongelooflijk goede lijsttrekker. Een hele goede campagne. Het is wel een hogere opkomst, dus wij moeten echt ook flink meer stemmen hebben gehaald dan de vorige keer. Die uh, komen voornamelijk uit de Bijlmer dan, hè? Ja, daar zitten heel veel christelijke gemeenten, veel migrantengemeenschappen. Dus wij hebben een lijsttrekker die komt ook uit die gemeenschap voort. Een fantastische kerel, Don Seder. Uh, ja, dat is zo'n goede campaigner. Dus uh, dat heeft met hem te maken, heeft met dat hele team daaromheen te maken. We zijn er een paar keer naartoe geweest, we hebben geholpen. En nu zit nog een nachtlang uh, nagelbijten. Ja, nou ja, u bijt nagels, maar stel dat je daar met één zetel zit. Wat is daar het effect van voor de ChristenUnie? Ja, dat, is, dat betekent dat je, dat je meedoet. Dat betekent dat je bestaansrecht hebt. Dat je een, we hebben een kiesvereniging, we doen daar allerlei dingen mee. Maar als je geen zetel in de gemeenteraad hebt... dan is dat toch ja, een beetje langs de zijlijn. En nu kun je dan echt toetreden tot het politieke debat... Uh, en bij gelegenheid het verschil maken. Nou, het is nog een paar uur spannend. Dus uh, morgenochtend, dan weet we het. Dan weten we het. We gaan het zien. Dat was Segers. We gaan naar uh, Karin Alberts. Die loopt ook rond in Tivoli. Bij wie? Ja, ik sta hier bij Tim Homan van Student en Stachtig. Partij die de afgelopen periode één zetel had in de raad... en nu twee zetel. Een verdubbeling. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, we zijn echt ontzettend blij. We hebben een keihard campagne gevoerd. Het was een uh, hectische campagne. We hebben geprobeerd zo positief mogelijk in te steken... en van een positief manier studenten onder de aandacht te brengen. Heel veel online, hè? Jullie hebben veel online ja. gedaan. Nee absoluut heel veel filmpjes en ook gewoon eigenlijk online laten zien wat we offline doen. Ze dus hebben allemaal acties, een 24 uur's actie, get out of vote om alle jonge mensen op te roepen te gaan stemmen. We hebben we allemaal online gedeeld. En ...op een toegankelijke manier geprobeerd politiek te presenteren aan de mensen. En dat is gelukt dus volgens mij. Zou dat nou allemaal studenten zijn die op jullie gestemd hebben? Nou, zeker niet. Wij krijgen ook heel veel berichten van niet-studenten. Zelfs veel oudere mensen die het heel mooi vinden... ...dat wij als groep jonge mensen een beetje een frisse blik leveren op de lokale politiek. Dus zijn zeker niet alleen studenten die op ons stemmen. Het is echt een bredere beweging wat mij betreft. En geef ze een voorbeeld van zo'n fris idee dat jullie hebben? Wat onderscheidt jullie van anderen? Nou, Wat we bijvoorbeeld als het gaat om wonen erop inzetten is dat we friendscontracten willen. Dus dat je ook met een groep vrienden kan gaan samenwonen in een huis. Kijk, helft mensen zijn langer alleen tegenwoordig, gaan pas later samenwonen van een gezin beginnen. Nou, wij willen dat die mensen dan samen in een huis kunnen wonen, dat daar gewoon ruimte aan wordt geboden. Dat is een manier ook hoe je een woningtekort aan kan pakken bijvoorbeeld. En is vooral huisvesting wat jullie als studenten en starters belangrijk vinden? Nou, het is wel een thema wat voor ons belangrijk is in de zin dat uh, voor studenten en starters, maar ook voor oudere mensen, zo ontzettend moeilijk is om een goed huis te vinden in Utrecht en een betaalbaar huis te vinden in Utrecht. Dus wij zien gewoon dat je volop die betaalbare huurwoning moet bijbouwen. Dat is wel een speerpunt. Maar zit ook op andere punten zit wel hoog. Ik bedoel, duurzaamheid is uh, een urgentere kwestie dan ooit. En ook daar willen we echt stappen gaan maken. Duurzaamheid moet een nieuwe norm worden. Dus ook, daar, uh, dat, ook dat is voor ons een heel groot speerpunt geweest, deze campagne. Zeg, en als jij nou zelf straks student af bent, moet je dan de partij verlaten? Nee, zeker niet. Nou, ik ben al student af. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd. En uh, ik ben er gewoon nog. Ik ga voor studenten starten in de raad in. Want ons idee is echt gewoon jonge mensen, een frisse blik. Maar na twee jaar stop ik in de raad, maar blijf ik echt bij die partij al betrokken. Het is gewoon een fantastische club mensen die heel veel voor deze stad kan betekenen, denk ik. Maar na twee jaar, dan is er een wissel van de wacht. Ja, nee. Ons systeem is eigenlijk dat je twee jaar in de raad zit en daarna treed ik weer af. En dan gaat iemand anders mee opvolgen? om weer opnieuw die frisse blik in die raad te breken. Veel succes de komende twee jaar. Ja, dat was Karin Alberts. Lammert de Bruin, wordt het op de sociale media al rustiger? Of ja, zijn mensen het wordt toch wel makkel? rustiger hoor. De mensen gaan toch slapen, al door niet tevreden. Een paar mensen teleurgesteld over de opkomstcijfers... Lisa Neves Consalves twittert, we leven in een land waarbij we blij zijn met 59,1% opkomst bij lokale verkiezingen. Ja, en ik weet niet hoe jullie vandaag naar het stembureau zijn gegaan. Maar waarschijnlijk niet zo emotioneel als deze vrouw in Amsterdam. Ze werd geïnterviewd door AT5 en ze schoot even helemaal vol. Oh, nee. Dat is, dat is, ja, ze schoot wel vol, maar ik wil het even laten horen. Zal ik het anders even nadenken? Ja, inderdaad. Dat? Ja? Nou, zo klonk het inderdaad. Nou ja, ze vond het echt heel erg belangrijk dat iedereen ging stemmen... omdat daar in, de, in het verleden zoveel gestreden is. Zo is dat. En dat uh, vrouwen niet mochten stemmen. Zij vond het heel belangrijk dat iedereen eigenlijk moest komen stemmen. En dat we zo gevochten hebben voor het stemrecht... dat geeft me altijd de ontroering, echt waar... En, U raakt op de Nou, doordat wij stemrecht hebben. En dat ook in Nederland een deel van de wereld is... waar wij vrije verkiezingen hebben. En ik vind het verschrikkelijk mensen die niet stemmen. Zo is dat. De, maar de kinderen van Claudia de Breij die denken daar heel anders over. De Breij dan ze mee naar het stembureau. En Twitter ja, staat daar weer eens met vochtige ogen uit te leggen wat democratie is. En dan zeggen die kinderen, mogen wij op het klimrek? Ja, veel gelukkiger kan ik niet zijn, zegt ze. Barbara Barend reageerde daar weer op dat zij ook problemen had met haar dochter in het stembureau. Net ook met dochter liefgestemd en uitgelegd waarom we stemmen. En zij had een lichte teleurstelling dat ze zelf niet mocht stemmen. Aww. Ja. Dankjewel, Lammert. Ook voor die uh, vrouw uit Amsterdam. Wat een ja, mooi moment. Allemaal, Dankjewel. Ja. Je deed er niet heel goed naar, nou, vond ik. Nee, voor de het niet, hè? Nee. Maar goed, dat kon je niet mee. Te veel ingeleverd. Nee, deze vrouw was ook wel heel sterk. Ik, uh, die mag terugkomen. Vond je dat bij mooi? Ja? ja, ik vond het heel ja, mooi. Ik zag het aan je. Vond, ja, ik vond het echt heel mooi om te horen, omdat ik, het, ik doorleef dat ook zo. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat in een vrij land, uh, waarin we mogen stemmen, uh, we dat eigenlijk niet doen. Dat begrijp ik niet, en nee. zeker niet voor al die dingen die het dichtst bij je staan, je wijk, je buurt, je, je, je school. Je maakt over het opkomstpercentage. Ja, ik heb het vanavond al een paar keer gezegd. Uh, het is ietsje hoger, en daar zijn we dan blij mee. Maar kom op, de helft van de mensen gaat naar de stembus. Uh, daar mag wel iets scherper campagne opgevoerd mogen worden, vind ik... om uh, mensen naar de stembus te krijgen. Ja. Mark Hokke. Eindhoven, Eindhoven is binnen Eindhoven. de vijfde stad van Nederland. Woonplaats van 50-plus kamerlid Henk Krol. En Denk doet hier voor het eerst mee. Eerst maar even de opkomst. Uh, <laughs> 46,4 procent is niet veel, maar wel wat meer dan vier jaar geleden. Het was het 44,7 procent. Dan, vier jaar geleden, toen was de Partij van de Arbeid nog de grootste partij in Eindhoven. Niet meer. Zij zakken van 15,9 naar 12,3 procent. VVD is nu de grootste partij geworden. Van 13,4 procent naar 14,7. Dat betekent in zetels van 6 naar 7. En voor de PvdA betekent het van 8 naar 6. Denk, die er even bij pakken, voor het eerst eens meedoen. 3,4% van de stemmen levert één zetel op. En 50 plus van Henk Krol dus in dit geval uh, van 0,0% naar 3,9% zijn twee zetels voor die partij. Is er nog Vlissingen. Vlissingen is interessant vanwege de SGP met een uh, vrouwelijk raadslid. Uh, sterker nog, op de lijst nu drie vrouwen en een vrouwelijke lijsttrekker. Ze hadden één zetel en gaan naar twee zetels. Een verdubbeling. Een verdubbeling. Zo. Dat is toch mooi. Grootste partij uh, blijft daar. Een lokale partij. Twee lokale partijen zelfs die met z'n tweeën tien van de 27 zetels daar krijgen. Dankjewel, Mark. We gaan straks nog even uiteraard terug naar de tafel hier. Um, het ging vanavond ook over wie de grootste partij zou worden... naast de lokale partij. De VVD zou zomaar de grootste kunnen worden bij deze gemeenteraadsverkiezing. En dat stemt de fractievoorzitter Dijkhoff tevreden... merkt verslaggever Wilma Borgman. Meneer Dijkhoff, als u het beeld van vanavond uh, bekijkt, wat ziet u dan? Dan zie ik dat we in heel veel gemeenten steady zijn en vaak winnen... Uh, ten opzichte van vier jaar geleden... En dat we ook voor de eerste grootste partij, landelijk, landelijk partij, kunnen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in die 70 jaar dat we bestaan nog niet gelukt. En ja, wat zegt u dat? Nou, dat we stabiel uh, zijn, maar ook wel, wel aan de winnende kant. En dat vind ik fijn, want dan kunnen we in zowel grote steden als kleine dorpen uh, met meer raadsleden ons werk doen. Maar dan nou was het natuurlijk zo dat de VVD de vorige keer in 2014 ontzettend had verloren. En dat het verlies zoals het er nu naar nou uitziet niet helemaal is goedgemaakt, of wel? Ja, je kunt het je kunt natuurlijk ook weer vergelijken met 2010 of 2006. Uh, maar ja, je kijkt natuurlijk net hoeveel gezetels hadden we gisteren en hoeveel hebben we er morgen. En dan zie je gewoon uh, de winst. En er zijn natuurlijk lokale partijen die in veel gemeenten veel scoren. Nou, dat doen ze knap. Vaak zie je ook meerdere lokale partijen. Dus daarom kun je het niet goed vergelijken met Tweede Kamerverkiezingen. Maar wel met vier jaar geleden. En dan ziet het er goed uit. Beter dan vier jaar geleden? Beter dan vier jaar geleden, ja. Dus we hebben nu kennelijk een betere leider dan toen. Toen ik het zelf mocht doen. Ja, in Breda hadden we vier jaar geleden acht. Dat is knap. Maar nu staan we op tien hoor ik daar. Dus, uh, en weer de grootste thuis. Dus dan uh, kan ik ook weer thuis komen. Zou u uit deze uitslag iets kunnen afleiden over de populariteit van het kabinet? Want, uh... Um, de andere coalitiepartijen doen het niet zo heel geweldig. Nou, je ziet dat een paar coalitiegenoten natuurlijk vier jaar geleden uh, in de oppositie zaten en, uh, en in de lift. En dat ze ja, die zetels van toen niet allemaal meer kunnen vasthouden. Nu ze ook in de coalitie zitten, maar ja, ik weet niet of het daar dan mee te maken heeft. Of dat het ook gewoon toen een hele hoge score was die gewoon moeilijk vasthouden is. De concurrentie zit vooral in het CDA, hè? die de VVD nu heeft verslagen... maar die de vorige keer met de electorale prijs vandoor ging. Ja, de grote steden krijgen het meeste aandacht. En daar zijn ook weer andere partijen als GroenLinks, D66 groot. Maar als je, je kijkt waar gewoon de meeste mensen wonen in de rest van de gemeente... Ja, dan zie je vaak dat wij in het CDA uh, wel steady zijn. En ja, een beetje nek aan nek wie dan de grootste van die twee wordt. Vier jaar geleden was het CDA dat... En uh, nu hopen wij een keer uh, de grootste landelijke partij te zijn. In Amsterdam lijkt uh, Thierry Baudet met zijn vorm voor democratie twee zetels in de raad te halen. Die was gepeld op vier. Uh, is dat een opluchting dat hij niet zoveel gehaald heeft als daar even leek? Nou ja, los van hoeveel zij er halen in Amsterdam. Ze zijn in ieder geval niet van ons afgegaan. Want wij zijn in Amsterdam qua stemmen en percentage ook op winst. Uh, en verder ja, zie je daar wel een hele versnippering. Dus uh, dat wordt nog een klus straks. Maar is Thierry Baudet Elektroal straks ook een concurrent landelijk? Ja, meer dan de SP bijvoorbeeld. Maar als er een keer weer uh, landelijke verkiezingen zijn... dan zullen we die strijd ook aangaan. Ja, dus. Uh, we gaan eventjes, misschien wel leuk om nu even naar Marke Breda te gaan. Ja, want daar woont uh, Dijkhof. Dus maar meteen kijken hoe hij het daar heeft gedaan. Um, goed kan ik meteen zeggen, 19,7% had de VVD daar... Was toen al de grootste, maar nu verreweg de grootste met 24 van de stemmen. Gaan naar 11 van de 39 zetels. Het waren er 8. 8 zetels had, ook D66, hebben daar wat verlies geleden. Is daar uitgekomen op 6 zetels met 13,6 van de stemmen. SP verliest daar ook van 15,7 naar 8,8... En het CDA blijft redelijk stabiel met 14,4 naar 14,6. GroenLinks er nog even bij pakken van 8,5% naar 12,5% dit jaar van de stemmen. Dat levert ze twee extra zetels op. Zij komen uit op vijf zetels. Xander van der Wulp en Kim Putten zitten hier nog steeds trouw aan tafel. Fijn dat jullie er nog zijn. Xander, eerst nog even over die uitslag van het referendum. Ik vind het toch raar dat we een referendum hebben gehad. en dat we tot nu toe niets meer weten dan de exit poll van ja. 9 uur. Nou, ik denk dat ze gewoon niet van plan zijn om bijvoorbeeld 50% van de getelde stemmen. dan de uitslag door maar te geven. Het is heel simpel. Je hoeft met twee stapeltjes te maken. Dat is veel minder dan bij je gemeenteraad. Ja, maar ze, ze zitten natuurlijk wel in die. Ja, Dit zijn dezelfde tellers, neem ik aan. die, die ook de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dus dus Misschien dat het daardoor wat vertraging is als je het vergelijkt met het vorige referendum. Want toen waren ze natuurlijk alleen maar gefocust op dat... Ja, en toen was de uitslag er ja. wel veel eerder. Dus ze ja. zullen nu gewoon echt tot morgen moeten wachten. En, en het feit dat het zo spannend is en er echt omhangt... maakt het natuurlijk ook niet makkelijker. Nee, dat maakt ook lastiger, dat je lastiger tot een conclusie het komt. Het enige wat we kunnen zeggen is dat, uh, dat het in ieder geval geldig is. Want ja, er zijn het is meer boven, dan de zijn is uh, het ja. dik uh, ja. Ja. in de orde. Gaan we proberen tot een conclusie te komen van deze avond. Ja. Kim Putters. Um, zullen we de partijen maar langslopen... en kijken of we conclusies kunnen trekken per partij? Ja. Zou dat aardig ja. zijn? Nou, de lokale partij... Hebben gehad. Die zijn ja. gewoon de grootste, ja. zijn weer gegroeid, die hebben ja. het heel ja. goed in gedaan. In al hun ja. diversiteit ja. hebben ze het weer goed gedaan. En het is ja. wel goed om dat inderdaad toch nog een keer te zeggen... omdat ze niet één spreekbuis hebben vanavond... en we wel alle kopstukken van de andere partijen voorbij ja. horen komen... dus ik denk dat dat de eerste conclusie ja. is. Ze zij uh, hebben gewoon ja. weer gewonnen. Ja. Ja. Dan heb ik er op een lijstje staan, ik heb toevallig Utrecht voor me liggen, D66. Ja, de verliezer van de avond. Ja, ja en toch ook heel goed gescoord, hè. want daar moet ik Pechtold ook wel gelijk in geven. Uh, toch ook in de grote steden behoren ze tot de grootste partijen... maar duidelijk verlies geleden... Ik denk dat het referendum er wel iets mee te maken heeft gehad. Het moeten uitleggen op de straten. Uh, ongetwijfeld, dat hebben we vanavond voorbij horen komen. Ja. In hun geschiedenis nog steeds een goede uitslag, maar relatief verloren ten opzichte van ja. uh, Laval. Hij, hij noemde het uh, zilver. Hè? Dat, uh, daar moet hij dan toch maar tevreden mee zijn. Ja. Ja. GroenLinks heeft het vrijwel overal goed gedaan. Ja, ja heel goed. Ja, uh, Buitengewoon goed, boven verwachting goed. En uh, dus een hele opgewekte Jesse Klaver. Die, uh, ja, en die partij heeft nu dan wel een belangrijke taak. Namelijk om dat te gaan verzilveren. En hij had het vanavond over dat hij een honderd gemeenten mee wilde oh ja, gaan besturen. Heeft dat heeft hij al keer gezegd, ja. Klopt. Nou. Uh... Aan de bak, dan maar. Ja. En hij heeft natuurlijk, GroenLinks heeft nu in heel veel gemeenten. natuurlijk ook weer heel duidelijk afstand genomen van uh, zowel SP als Partij van de Arbeid. Dus is wel echt heel erg verstevigd aan de linkerkant. Uh, dat geldt dus overigens ook vanuit uh, Den Haag gezien. betekent het dat GroenLinks een hele stevige verankering heeft. in heel veel gemeenten uh, in Nederland. En ja, dat zullen ze zeker de komende jaren uh, denk ik ook, uh, ook willen benutten. Ja, en hij zal heel tevreden zijn dat hij niet is gaan regeren. Dat kan, hij zal zich vanavond voordat hij gaat slapen, nog één keer bedenken, dat was een goed besluit vorig jaar. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, toch betekent regeren natuurlijk wel. Je kunt ook goede dingen doen in de regering. Hè? Dus kijk, hij had er ook in kunnen stappen. Misschien een aantal dingen kunnen uitdragen die hij wel had bereikt. En ook daar kun je wel stemmen mee winnen. Zeker als je nog maar een jaar aan te... Want laten we eerlijk zijn, dit kabinet zit er nog maar net een half ja. jaar. Dus zo ontzettend veel zullen kiezers hen op dit moment nog niet verwijten. Uh, maar goed, het is waar. Regeren helpt meestal niet uh, in electorale winst. We hebben het vandaag nog niet zo heel veel over het CDA. Ja, gehad. Als we dan kijken naar VVD cda A, er was een strijd gaande. Dus wie zou nou de grootste worden ja, van die, die twee? Die strijd is nog niet beslecht. Hè? Nee, we weten is het is nog niet. Rutte in zijn speech trok het al een beetje naar zich toe. Dat, dat hij dacht dat ze dit keer wel de grootste zijn geworden. Maar daar, daarvoor moeten we echt wachten tot morgenochtend. Maar uh... daar geen schade van het regeren Nee, nou wel een beetje. Hè? Wel een ja, klein ja, tikje. Een klein terwijl, terwijl je het vergelijkt met vier jaar geleden. En toen zaten ze toch echt wel uh, in een flinke dip. Want toen was het nog maar twee jaar geleden in 2014 dat ze met de PVV hmm. dat avontuur waren aangegaan. Ja. Dus uh, het CDA is, is, is sinds dat uh, avontuur met de PVV... hebben ze één keer een keiharde klap gehad. Altijd een beetje opgekrabbeld en nu een klein beetje terug. Ja. Mm -hmm. VVD, ja. heel stabiel. We hebben stabiel. De flatliner hebben we het al genoemd. Die zijn gewoon ja. heel stabiel. weinig veranderd. Ja, goede, goede gemeenteraadsverkiezingen voor, uh, voor de grootste ja. landelijke ja. partijen. De partijen waar de klappen zijn gevallen, PvdA, SP... Ja. Ja, en daar de, de PvdA zagen we natuurlijk ja. allemaal aankomen. Lodewijk Asscher hebben we gehoord. Die wilde er nog een beetje vergelijken met vorig jaar die gigantische klap bij de landelijke verkiezingen. Dat ze dan nu een klein beetje waren opgekrabbeld. Probeer dat licht te zien, hè? Ja. Kostte hem wel moeite, hoor. Ja. Ja. Nee, het is natuurlijk een flinke klap. En, uh, en die van de SP was denk ik minder voorzien. Dus die, ja, uh, die, valt, die valt vanavond het meest ja. op. Uh, maar de klap is voor de Partij van de Arbeid natuurlijk echt heel groot. En is het logisch dat... Uh, want dat uh, moest uh, Lilian Marijnissen ook erkennen dat de SP het niet goed doet in de grote steden. Is dat logisch? Nou, er is wel, natuurlijk wel veel concurrentie uh, van een aantal andere partijen... die ook uh, bijvoorbeeld uh, nou, de zorgen om de zorg heel sterk centraal stellen. Die ook uh, ja, ja, juist, de, ik zou het bijna willen zeggen, de, de verliezers van... Ja, uh, nou ja, het als gezegd de verliezers van de globalisering. Ja. Hè? Dus degene die hun diploma minder waard zien worden... die hun banen zien verdwijnen... die mensen vanuit het buitenland naar Nederland zien komen... terwijl ze zelf niet meer aan het werk mensen kunnen komen. Mensen kunnen het gevoel dat, dat hun is per... perspectief nee. minder wordt. en het SP is wel een partij die die groepen sterk aanspreekt... Maar dat... Dat doen inmiddels ook een aantal andere partijen. En ik denk ook dat, dat de VVD die groep goed weet aan te spreken. Maar aan de, aan de rechterkant ook Thierry Baudet in zekere mm -hmm. opzicht. Dus de concurrentie bij een aantal kiezer, kiezersgroepen is ja. wel groot geworden. Maar, maar die is wel ja. Echt gehalveerd? Terwijl, nou ze ja, terwijl je zegt inderdaad in de, in de grote steden is het logisch dat de SP die zo goed doet. Maar in Utrecht en Amsterdam hebben ze meegedaan. En dat zal echt nog wel die discussie binnen die partij die al een paar jaar gaande ja. is van... Zijn we nou echt een, ja. een partij die overal tegen is? Die het, het, het ja. best tot zijn recht komt als we demonstreren? Ja. Of zijn we een partij die mee wil doen? Nou, het is nu wel gebleken dat dat meedoen... Ja. Ze niet zo heel veel heeft opgeleverd. Nee, waar, waar ik wel vind dat de SP er in hun campagne... Uh, op ten opzichte van andere partijen... redelijk goed in geslaagd is om de wethouders zichtbaar te maken. En ook de resultaten van de wethouders in Amsterdam en Utrecht... Uh, te laten vertellen wat ja. die hebben gedaan. Ja. Maar blijkbaar heeft dat toch minder effect gehad op de kiezers. Ja. De PVV uh, heeft op dertig plekken meegedaan. Ja, toch een belangrijke dag voor Geert, Geert Wilders. Uh, de partij heeft echt een stap gezet. Het, was natuurlijk, het is een eenmanspartij. Maar nu in dertig gemeenten actief. En hij zei zelf, zei hij het volgens mij wel goed. In sommige gemeenten heeft hij het goed gedaan. En in sommige gemeenten is het tegengevallen. Ja, dat was hij realistisch over. Hè? Tegengevallen is het natuurlijk zeker in Rotterdam. Twee zetels. Leefbaar wilde hij uh, ja, die die daar verslaan. Nou, lang niet gelukt. En in Den Haag, een van de gemeenten waar de PVV vorige keer al meedeed... zijn ze bijna weggevaagd. Er zijn nog maar twee zetels over waarschijnlijk. Kan hij daar lessen uittrekken? Want hij mist dus kennelijk daar uh, ja, een, een netwerk... Ja, uh, nou nee, uh... ja... Jij ja, ja. werd even een blaadje ja, ja. opgehouden. Ja, we we al kijken. Ja, er is een tussenstand van, de, van het referendum. Ja, Zo'n tussenstand ja, wordt er vaker gegeven. Maar misschien is het dit keer even leuk om naar te kijken... Ja. dat bijna een derde van de stemmen zijn geteld. Uh, 30,9 procent om precies te zijn. Dat zijn er 1,9 miljoen. Nou, De tussenstand dan. 47,2 procent heeft voorgestemd bij de vraag... bent u voor of tegen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. En 49,1 ja. tegen... En dan is er nog uh, pardon, een overig deel van 3,7 procent dat Blanco heeft gesteld. Ja. Ja, ja, ja, daar hoor ik bij. We hebben nog een paar partijen te doen, we hebben nog anderhalf minuut. Dan gaan we even ja. snel doorheen. Uh, Christen en wie? Ja, ook uh, gelijk gebleven eigenlijk. Ja. Ja. SGP, weinig over gehoord nog, weten we nog niet goed, die, zullen, ja. die zullen het vast goed gedaan hebben in de bekende gemeente. Ja, precies. we even naar Denk ook Ja. ja. Die Denk, het echt goed gedaan, hè? Denk, uh, ja, dat is ook een doorbraak voor die partij. Ja, die, die, die treden toe tot de gemeenteraden in bijna alle steden waarin ja. ze meededen... en uh, hebben naar verwachting gepresteerd. Ja. Ja. De 50 plus, kunnen we daar iets van zeggen? Ja, dus, dus, dus Denk ook heeft nu ook, ook echt lokale verankering, hè? Dus ja. dat, is echt, dat is niet ja. onbelangrijk, ook voor de positie van, ja. van Denk in de Tweede Kamer. Uh, ja. 50 plus ja. heeft het goed gedaan, uh, de Partij voor de Dieren heeft het goed gedaan. Forum voor Democratie in Amsterdam valt nog een beetje tegen. Met twee A3-zetels. Baudet heeft wel net alweer gezegd dat hij de uitslag niet vertrouwt. Oké. Okay. Um, dus het dat vertrouwt er niet, hè? He? Het optellen. Het optellen van ja. de stemmen. Oké, okay, ja. nou, dan gaan ze hertellen misschien. Goed. En dan zijn we er wel door, ja. ja. Nog een slotwoord, heren, voor deze verkiezing? Nee, nou, morgen, morgen weten we precies hoe het zit. Dus uh, stem dan vooral weer af ja. op de NOS. Meneer ja. ja, ja. er nog? Ja, nee, uh, volgens mij uh, is... het. Uh, ondanks dat ik ook wat pessimistisch was over de opkomst... het is toch een feest van de democratie... dat we vandaag met z'n allen naar de stembus konden. En dat wordt mooi verwoord door de tranen van de vrouwen in Amsterdam. Zeker weten, ja. Ja. We zeggen dankjewel tegen Lambert de Bruin, tegen Mark Hokken, tegen Lara en tegen Kim Putters en... Uh, Dag, van der Wil. Dag. Dag. En zometeen nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.